10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nederlanders zijn vorig jaar meer gaan lenen. Ze sloten voor 9,7 miljard euro aan leningen af. Een half miljard meer dan in 2010. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De twee jaren daarvoor daalde het bedrag juist. Nederlanders gebruiken vooral vaker hun creditcard om te lenen.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 En dat Mitsubishi zijn reputatie niet wil schaden door die verantwoordelijkheid te ontlopen. En ik zal uiteraard de komende maanden goed volgen of hij zijn woord ook nakomt. Begin deze maand maakte Mitsubishi bekend dat eind dit jaar wordt gestopt met de productie van auto's in Born. Bij Netcar werken 1500 mensen. Het Centraal Station in Almelo is kort na achten ontruimd. wegens de vondst van een verdacht pakketje. Het station en het stationsplein zijn afgesloten door de politie. Deskundigen gaan het pakket onderzoeken. en hoe lang de afsluiting in Almelo duurt, is nog niet bekend, zegt de politie. Sea Shepherd-activist Erwin Vermeulen is opgelucht... dat een Japanse rechter hem heeft vrijgesproken... van het mishandelen van een dolfijnenjager. De activist werd half december bij een dolfijnentransport opgepakt... omdat hij een, een Japanse dolfijnenjager zou hebben geduwd. Vermeulen zegt dat het goed met hem gaat... en dat zijn overtuigingen zijn versterkt... door zijn verblijf in de gevangenis. Het is koud, uh, slecht eten. Uh, je zit in principe gewoon 24 uur per dag in die cel. En uh, dan duren 16 dagen erg lang. En ja, Wim van Meulen komt over een paar dagen terug naar Nederland. Een belangrijke toeleverancier van Apple, Foxconn, in China... heeft deze week de lonen fors verhoogd. Het bedrijf kwam de afgelopen weken negatief in het nieuws... met berichten over slechte arbeidsomstandigheden. De basislonen zouden nu verhoogd zijn met 16 tot 25 procent. Foxconn is de grootste producent van elektronica ter wereld... en maakt niet alleen onderdelen en apparaten voor Apple... maar ook voor Dell, Hewlett-Packard, IBM, Toshiba en Sony. In China heeft Foxconn ongeveer 1,2 miljoen medewerkers. Dan het weer nog, bewolkt, maar het blijft wel droog bij een graad of 9. Vanavond regent, gaat ook flink waaien. Morgen opnieuw bewolkt en overwegend droog. En het wordt dan 10 tot 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, nog twee files. Eentje op de A10, de Ring Amsterdam, tussen Diemen en knopend Amstel, 3 kilometer. En op de A12, Utrecht richting Den Haag bij Nooddorp, nog 2 kilometer. U hoort het bericht ook in het nieuws. Van en naar Almelo rijden geen treinen. Politie heeft daar treinverkeer stilgezegd. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Hevert, opstaan.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 de A2 dus. Dit weekend zijn we bezig met het aansluiten van de weg op de tunnel tussen Maarsen en Oude Rijn. Dus houdt u rekening met grote kans op verkeershinder richting Den Bosch. En dat is goed om te weten als u dat weekend ergens heen gaat met moeder de vrouw. Dus uh, nou, kijk even op vananderbeter.nl en zet het even in uw agenda. Door een betere doorstroming komen we verder.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Experts en bedrijfsleven verzetten zich tegen het wetsvoorstel... dat de dubbele nationaliteit wil verbieden. Ontkiemen van 32.000 jaar oude plantenzaden... voedt de hoop dat we mammoeten weer tot leven kunnen wekken. De postbode verdwijnt en dat hoort bij deze tijd. We doen natuurlijk zelf aan mee met e-mail en alles... En de ochtendmuur van Koos Postemaat is 5,5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Je bent of Nederlander of niet, dat is de kern van een wetsvoorstel... dat het kabinet klaar heeft liggen om naar de Kamer te sturen. Maar het verzet daartegen groeit. Dik 20.000 handtekeningen staan er inmiddels onder een petitie... tegen die wet die, door het Nederland die het voor Nederlanders onmogelijk moet maken... om meerdere nationaliteiten te hebben. Rabo Topman en CDA-prominent Herman Wijvels. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent voormalig topman natuurlijk. Ja, uh, ex, bent, uh, ik zou wel al uh, zeggen. Ja. ja, precies. U bent voorzitter tegenwoordig van de netwerkorganisatie World Connectors. En u bent ook tegen dat wetsvoorstel. Wat is er mis mee? Ja, dus het zou uh, eigenlijk op neerkomen... dat uh, uh, Nederlanders zomaar hun nationaliteit kan worden ontnomen. En dat lijkt me een heel slecht idee. Waarom? Uh, veel Nederlanders uh, bevinden zich... In het buitenland, we doen daar uh, belangrijk werk uh, voor internationale organisaties. Ook voor de Nederlandse economie vaak heel belangrijk werk. Voor bedrijven bijvoorbeeld. Mensen wonen soms langdurig in het buitenland uh, daarvoor. Uh, huwen soms uh, een uh, buitenlandse nood. Uh, dat levert dan weer situaties op waar we, waardoor het aantrekkelijk is of uh, gemakkelijk is... om ook de nationaliteit van dat land aan te nemen. Zeker als de kinderen komen? Te... Precies, als de kinderen komen, bijvoorbeeld. En om dan te zeggen, hè, je mag niet meer Nederlander zijn... Uh, dat is een uh, consequentie die uh, absoluut niet terecht is. Ja. En die ook ten nadele is niet alleen van die mensen zelf... Ja. maar ook van ons als land. Maar het argument van het kabinet is, uh, en van de PVV... want uit die koker komt het voorstel natuurlijk... als je zo graag Nederlander wil zijn, dan moet je daarvoor kiezen... en je kan ook in het buitenland werken of hier naartoe komen... Uh, en dan moet je maar kiezen voor dat Nederlanderschap en de rest niet. Nou ja, wat is de, de noodzaak daarvan, uh, vraag ik me dan af... Uh, om... Uh, als je, uh, wat kennelijk dan uh, in pvv uh, uh, laten we zeggen de ingang is... Uh, als je daar iets aan wil doen... waarom moet je dan Nederlanders hun Nederlanderschap afnemen? Mensen die geboren zijn in dit land, die hier opgegroeid zijn... die hun identiteit in belangrijke mate ontlenen aan dit land... Ja. moet je die dan om die reden hun uh, nationaliteit afpakken? Maar ze hoeven Dat toch is, niet de nationaliteit uh, van een nieuw land aan te nemen? Nee, dat, dat hoeft niet per se, maar het is in veel gevallen wel een stuk handiger als je langdurig in een land woont ja. en je hebt bijvoorbeeld een echtgenoot uit zo'n land... om dan ook voor je kinderen en uh, voor gemakkelijke toegang tot zo'n land... Hè, want er zijn een heleboel landen waar je een visum nodig hebt om binnen te komen... en een gedoe met verblijfsvergunning enzovoort. Ja. Ik heb het uh, meegemaakt toen ik zelf in Amerika woonde. Er waren heel wat Nederlanders die ook de Amerikaanse nationaliteit hadden gekregen... en dat levert daar dus een heleboel, laat we zeggen, administratief... Uh, voordelen op die je als je niet die nationaliteit hebt... Uh, niet kunt uh, krijgen. Dus uh, wij zijn een internationaal land. Nederland is een bemiddelende natie. Wij hebben eigenlijk als uh, kerncompetentie... dat wij bemiddelen tussen uh, uh, verschillende delen van de wereld. Ja. En daar moeten uh, wij ook de manier waarop wij omgaan met... Nederlanders die dat werk in het buitenland gaan doen... Ja. die moeten we faciliteren ja. en niet stokken tussen de benen steken. Is dit in alle eerlijkheid niet een bijeffect van een andere bedoeling van de wet... namelijk om mensen uit, eh, met name het Rifgebergte en Noord-, andere delen van de Noord-Afrika... om die te laten kiezen voor het Nederlanderschap... Eh, en, en afstand te laten doen voor, van hun nationaliteit... wat trouwens technisch helemaal niet kan, maar goed, dat terzijde. Nou ja, de, de, daar komt het natuurlijk vandaan. Hè. Maar uh, laten we ook het uh, Amerikaanse voorbeeld noemen. Hè. Dus je kunt ook... Um, niet de Amerikaanse nationaliteit zomaar uh, opgeven. Nee. Uh, dus het speelt in, in allerlei richtingen. Ja. En dit is dus een, een, een wetsontwerp dat laat ik maar zeggen, vanuit één specifieke ingang uh, allerlei consequenties uh, heeft... Ja. die niet sporen met de uh, aard van deze natie. Deze Goed. natie moet zich internationaal kunnen um, be bewegen... En, en die rol die wij spelen in het internationale verkeer... Uh, zonder belemmeringen kunnen uitvoeren. Ja. En dit wetsontwerp dat moet dus niet worden ingediend. Goed, uh, onzinwetsvoorstel en het moet van tafel, zegt u. Zo is het. En u bent niet de enige, want uh, ik zei net al, 20.000 handtekeningen... staan er inmiddels onder een petitie tegen die wet. Uh, onder de ondertekenaars, overigens veel expats... maar ook huidige en voormalige topmannen van bedrijven... als Shell, Unilever, Philips en ABN AMRO. Ja, en heel uh, begrijpelijk. En, en Ruud Lubbers. Nou, uh, kijk ik even naar uw partijgenoot in het kabinet. Uh, Liesbeth Spies, dat is de minister van Binnenlandse Zaken tegenwoordig... die hierover gaat, over deze wet. Dat is uw partijgenoot, Maxime Verhagen... die uh, de um, promotor is van het Nederlands Bedrijf in het, in het Leven in het Buitenland... als minister van Economische Zaken... En Leers, dat is de minister voor vreemdelingenzaken en integratie heet dat tegenwoordig. Allemaal partijgenoten van u. Als nou u en Ruud Lubbers en al die anderen uh, een beroep op hen doen om dit niet te doen, gaan ze naar u luisteren? Denkt u? Ik verwacht het wel. Uh, ik, er is natuurlijk iets gebeurd tijdens de uh, formatie uh, en daar vloeit dit uh, uit voort. Uh, maar mij lijkt dat er reden is om dat uh, wetsontwerp nog langdurig te overwegen... Uh, in afwachting van betere tijden. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, dus uh, je kunt dat wetsontwerp nog eens flink tegen het licht houden... en dat neemt uh, volop de tijd en de tijd verschrijdt... en dan komen er weer andere omstandigheden... Ja. En misschien ook andere kabinetten. Dus u zegt eigenlijk, stuur het nog een keer naar de Raad van State voor een extra adviesje? Of, of wat, wat dan ook, in ieder geval niet indienen nu. Dat is slecht voor, voor Nederland, ja. slecht voor eh, mensen die zich inspannen... om dit land ook internationaal te vertegenwoordigen. Dus uw beroep aan uw partijgenoten is traineren die handel? Absoluut. En het wetsvoorstel moet van tafel? Ja. Helder kan ik het niet krijgen. En is het ook niet te krijgen, volgens mij. Nee, nee maar dat is toch ook de bedoeling? Was het niet? Zo, zo is het. En wel de mijne. <laughs> ik dank u zeer, Herman Wijvels, CDA-pronant, ja. voormalig Rabotopman... en tegenwoordig dus voorzitter van de netwerkorganisatie World Connectors... over dat omstreden wetsvoorstel van die dubbele nationaliteit om die af te schaffen. Dank u zeer. Er werd geïntimideerd, er werd gedraaid. De postbode, laatste stuiptrekking van vervlogen tijden. De mensen worden helemaal geleefd op dit moment. Wat heeft de liberalisering van de postmarkt ons gebracht? Consumenten zoals u en ik hebben er helemaal geen ene fluit aan gehad. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. Ode aan de postbode. En dat is een zorgwekkende toestand. De ouderwetse postbode, dames en heren, is bijna uitgestorven. Want in de strijd om de brief hebben de postbedrijven vooral in de bezorging gesneden. Sander Bartling, op zoek naar een bedreigde soort. Dat denkt de post in de brievenbus. En aan de andere kant van de klep... Er kwam een poezepoot naar buiten. En die trekt zo de pols naar binnen, maar die trekt ook drie vingers open. Een gesteven uniform met glimmende knopen erop. Een pet met een posthoorn erop. glimt zo mogelijk net zo hard. Een grote snor met de punten omgekruld naar boven. En in de tas een baby. David de G. met zijn dochter Johanna in 1916. Een postbode met zijn pasgeboren dochter in de posttas. De postbode was een hele meneer, hè, vroeger? Jazeker. Ben Hilgers, directeur van het Historisch Museum in Ede. Eerst was er hier de tentoonstelling De Postbode Verteld. Nu De Postbode vertelt Door. En nu sterft De Postbode uit, hè? Ja, helaas. Ja, moeten we er treurig om zijn? Ik vind van wel, maar het, het hoort ook bij de tijd. En we doen natuurlijk zelf aan mee met e-mail en alles, telefoon. Eh. En vroeger was, was de post een van de manieren om te communiceren. En ook een van de weinige manieren om te communiceren. Maar het was toch een heel, ja, iets wat, wat de postbode was alom aanwezig. En dat is jammer, maar het hoort ook bij de tijd. Het was toch jouw opa, die postbode die zichzelf doodliep in zee. Hoe de post verdween uit Nederland. Dat verhaal is meer dan nostalgie alleen. Het is ook het rampzalige verhaal van een bedrijf dat moest liberaliseren. en postbodes die moesten verdwijnen. Het verhaal van Frank van Bremen. Ja, alles werd anders. De, de ene reorganisatie naar de andere volgde. Ja, toen wij net geprivatiseerd waren, ging dat nog in een langzamer tempo. Maar na loop van jaren kwam ook de liberalisering eraan in Nederland, en toen ging het enorm hard het tempo van de reorganisaties. Het liep gewoon uit de hand. En we hadden de ene reorganisatie nog niet gehad... of de volgende was al aan de gang, zonder dat we het wisten. En zo hard ging het. En uh, ja, er kwam er ook nog eens een concurrent... die eigenlijk ging betalen per brief. En daar zette de boel bij PostNL enorm onder druk. En dat, uh, ja, daar werd ons ontslagdeuren uh, versneld. Het was toch jouw vader... Die postbode die zich ook doodliep in zee. Dit is de knuffelwand... Uh, met daarop honderden briefjes van bezoekers... die uitingen van medeleven geven met de bedreigde beroepsgroep. Ik lees er even eentje voor van een mevrouw die schrijft... Mijn man, PTT Post, TPG Post, TNT Post. Hij heeft ze alle drie meegemaakt. 39 jaar postbode. Hij was de trots van het bedrijf waar hij werkte... Mijn man, hij kreeg een rugnummer. Hij ontving brieven met de duidelijke boodschap. Zoek onder werk, je wordt overcompleet, je bent te duur. Hij mocht kaarten gaan rondbrengen om postbezorgers te werven. 57 jaar oud staat hij op straat en hij mag solliciteren. Inderdaad, sommige dingen moet je in, in ere houden. Nou, ik vind dit in ieder geval zeker een, een beroepsgroep... Uh, die uh, toch enigszins aan de kant gezet wordt. Nou, er zijn lijntjes op de vloer geplakt. En uh, daar is bijvoorbeeld een vierkantje geplakt. Dan moet een bakpost op komen. Dat betekent dat eigenlijk stoel niet meer kan draaien. Dus je bent op elk in een klein kooitje gezet. Al is er geen muur omheen. Wat gebeurt er als je over dat lijntje heen gaat? Ja, daar, daar is een kleine vorm. Hè. Kijk, stel nou, ik sta je op voor het elastiekje. Hè. En ze hebben er gezien of ik pak iets, heb iets nodig. Daar pak ik even. En ik heb mijn tijd niet gehaald. Dan is dat de oorzaak, want ik heb mij eigenlijk niet aan het proces gehouden. Ja, op een gegeven moment hadden de, de, de grens voorbij. En dat heeft het bedrijf gedaan. En toen die lijntjes kwamen bij mij op het kantoor... toen is ook echt de sfeer totaal nog slechter geworden. En er werd geïntimideerd, er werd gedreigd... en allerlei zware gesprekken. En de directie die, die, die noemde het incidenten. Werner van Bastelaar van PostNL, klopt dat? Nee, dat, dat beeld heb ik niet. Uh, er lopen inderdaad, op, uh, in, in, in onze centra uh, zie je lijnen waar binnen je moet lopen. Of waar binnen je moet staan. Dat heeft ook deels te maken met, met veiligheidsvoorschriften. Nu horen we steeds verhalen over dit is het einde van de postbode. De postbode gaat verdwijnen. Uh, waarom moeten die postbodes eruit? Uh, jammer genoeg moeten er een hoop postbodes uit. Om de hele simpele reden dat er steeds minder post verstuurd wordt. Zijn er veel postbodes hier komen kijken naar deze tentoonstelling? Ontzettend veel. Ik denk dat er wel 20, 30 procent postbode was. Ja, Zo'n uh, grote belangstelling hadden wij niet verwacht. Ja, toevallig ben ik er ook geweest. Uh, wij zagen dat er een tentoonstelling was. En dan uh, zijn we met een groep van een man of 30 geweest. Ja, en dan gaat de postverhalen uh, komen te tafel en onze situatie. En ja, dan uh, ja, solidariteit naar elkaar toe, hè? steun ja. bij elkaar. Hè? Ja. En, uh... en je pet en je tas om. Nog 45 dagen te gaan, dat is gebeurd. Die postbode die zichzelf doodliep in zee. Ja, wat hebben we eigenlijk aan de liberalisering van de postmarkt gehad? Dat hoort u morgen. Een consument zoals u en ik hebben er helemaal geen ene fluit aan gehad. Helemaal niks. Morgen dus. Meer vragen en opmerkingen, mochten die hebben, kunt u mede naar de Cairo via goedemorgenederland.nl. Straks ontkiemen 32.000 jaar oude plantenzaden voedt de hoop dat we de Mammoet weer tot leven kunnen wekken. Eerst het ochtendhumeur van Koos Postema. De Amerikaanse presidentskandidaat Santorum heeft gezegd dat in Nederland bejaarden worden vermoord. Ja, zo kan je onze euthanasiewet, een toonbeeld van doorwrocht ethisch denken, ook uitleggen. Feiten doen er dan niet toe. En van feiten moeten we toch hebben. Zo vond de neurochirurg Kees Tulken, de RVD-mededelingen over prins Friso zeggend. Van een Oostenrijkse collega had hij onder meer gehoord dat de prins geen schedelbasisfractuur had... En een MRI-scan toonde ook geen schade. Professor Tulken vertelde dit aan NSC Handelsblad. Dat wil zeggen aan zijn vrouw, die voor die krant werkt. Nog even, en dit wordt een roman. De krant publiceerde zijn mening. Maar Tulken's feiten hadden medisch-ethisch verzwegen moeten worden, zeggen sommigen. En ziet, een discussie is geboren. En dat is goed in ons land dat zaken van leven en dood in wetten heeft geregeld. Hoe ging onze tv met de feiten om? Matig zoals altijd. Onze tv is goed in het rapporteren van grote evenementen. Van Koninklijk Huis tot voetbalfinales en sinterklaas in Tochten. Maar bij calamiteiten gaat het snel mis. Prins Friso's ongeluk werd vermeld. Punt. Uit. Daarna werden we bedolven onder lawines van ski-experts... lokale Oostenrijkers die ook niks wisten... verschrikkelijke sneeuwmannen, weertypes en zelfs een mevrouw die met haar hand de stijlte van skihellingen kon aangeven... zelfs met haar hand onder de tafel. En ja hoor, straatinterviews waren er ook. Zo van, het is me toch wat. Zegt u dat wel, mevrouw? De baas van het NOS-journaal is wel tevreden over zijn werk. loops wijst hij ook op hoge kijkcijfers. Ja, zo lustig er nog wel een, zelfs twee. Geachte hoofdredacteur, wat dacht u van kijkcijfers... als Iran een klein atoombommetje werpt... Kijk cijfers tot ver boven de paddenstoelwolk. En nu ik u toch spreek, hoofdredacteur... uw mevrouw Sascha de Boer eindigde vrijdag met het verdrietige Frizo-nieuws... en daarna volgde van haar de wezenloze woorden... Fijne avond. Verbied haar dat, hoofdredacteur... en anders pakt u maar gewoon haar autocue af. Al dus koos posten maar morgen het ochtendtimeur van Henk Spaan. Het is vijf voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Opmerkelijk bericht in het nieuws. Russische wetenschappers die hebben een bloem opgekweekt... uit een zaadje dat 32.000 jaar oud is. En daarmee reist de hoop dat we ooit weer mammoeten op aarde kunnen hebben rondlopen. Hoe dat zit, vraag ik aan bioloog en mammoetdeskundige Bas van Geel... van de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u dat het mogelijk is om een mammoet te reanimeren? Nou, dat zaadje dat tot ontkieming gekomen is, dat is inderdaad heel interessant nieuws. Maar voorlopig zijn we nog niet toe aan het opkweken van een mammoet. Dat is toch wel een heel ander verhaal. Ja, het is een zaadje van 32.000 jaar oud en dat is gevonden in de Permafrost van Siberië. Ja. Uh, dus het is, uh, laten we zeggen, uh, bij leven en welzijn ingevroren geweest. En het is nu dus ontdooid en wederom opgekweekt. Ja, zo, uh, zo is het gepubliceerd in een gerenommeerd tijdschrift. Dus ik ga er maar vanuit dat het klopt. Ja, maar zeker weten doet u dat ook niet. Nou, uh, nee, ik denk dat, dat, dat we hier geen twijfel over hoeven te hebben. Oké, okay. dus nou goed, dan gaan we ervan uit dat dat dus uh, waar is. Wat is het verschil tussen, uh, laten we zeggen, dan een, een, een plantaardige uh, cel die is opgekweekt tot een bloem... en een dierlijke cel die we zouden moeten kunnen opkweken tot een mammoet? Uh, kijk, een zaadje, dat is natuurlijk van een plant uh, het deel dat, dat uh, ervoor gemaakt is om moeilijke tijden te doorstaan. He, bijvoorbeeld de winter, de koude winter, om te overleven, is dat zaadje dan. Ja. Maar het weefsel van een mammoet, dat is toch een heel ander verhaal. He? Dan heb je spierweefsel, uh, botweefsel. Vooralsnog <coughs> is het niet gelukt om daar enig leven in te krijgen... om dat, om dat tot, levend, tot een levend organisme te maken. Dus, ja. uh, ik, ik twijfel ernstig of dat wel kan, hoor. Ja, goed. Stel dat het kan. Stel dat je zo'n cel op kunt kweken... ik bedoel, zo'n mammoet is tamelijk groot... Ja. Dus ja. Waar, nou, waar, ik, laat, je, waar ik, laat je de mammoetfeuters dan al die tijd? Uh, dat zou dan... Het idee is dat dat ingeplant zou kunnen worden in een olifant. Dat natuurlijk een heel verwant dier is met een mammoet. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat je het niet moet willen. Want het milieu waar die mammoeten in leefden... Hè, dat is aan het einde van de laatste ijstijd verdwenen. Dat is er niet meer. En moet je dan voor de curiositeit zo'n zo mammoet proberen tot leven te wekken? Ik zou het, ik zou het niet doen. Ik ben er tegen. Ja. En, en we kunnen... Met materiaal, bevroren mammoeten, kunnen we heel veel van die dieren bestuderen. Daar hebben we niet een levende mammoet voor nodig. Nee, maar goed, zodra dit soort uh, ontwikkelingen uh, zich voordoen... zoals dat zaadje dat na 32.000 jaar dus is uh, opgekweekt tot een bloem... dan beginnen we met z'n allen meteen over die mammoet. Waarom komt dat eigenlijk? Nou, het spreekt natuurlijk wel aan, hè, een mammoet. Uh, het zijn gigantisch grote dieren geweest. En uh, de mens is hoogstwaarschijnlijk mede schuldig geweest aan het uitsterven... Dus misschien zit er wel een stukje schuldgevoel achter. Zo van, nou, als we hem nou maar weer kunnen tot leven wekken... dan hebben we die... Um, schuld dus dat, ingelost. Dat, dat probleem opgelost, ja. ja. ja. ja. Goed. Uh, en, en het gaat niet alleen over mammoets... maar het gaat ook over uh, dodo's en al die andere uitgestorven dieren. Um, ja. M, ja, mensen willen ze dan toch kennelijk graag in levende lijf in de dierentuin zien. Maar u zegt, afblijven, niet doen, niet proberen. Nou ja, kijk, wetenschappers in dit opzicht kun je waarschijnlijk toch niet tegenhouden. Dus hier en daar zal het toch wel aan gewerkt worden. En misschien kan het op een gegeven moment wel. En u noemde net dodo's. Nou, die, die leefden in de tropen. Ja. En daar wordt het materiaal heel slecht bewaard. Zeg maar het DNA, het erfelijk materiaal. Ja. Maar in die bevroren ondergrond, daar in Alaska en in Siberië, daar is de kans natuurlijk het grootst. Ja. Eh, daar is de... De, de wijze waarop het materiaal bewaard is... is heel goed, hè? Ja. in de diepvries. Exact. Nou is het natuurlijk de vraag... als die mammut, u zei het daarnet al, tot, weer tot leven zou worden gewekt... waarvan u denkt dat het niet kan... en waarvan u vindt dat je het sowieso niet zou moeten doen... of het best nog kan leven op aarde... want zijn hele ecosysteem is natuurlijk net een Sodomieten. Zo is het. En dat is, dat is voor mij een reden om te zeggen... doe het nu maar niet. Aan de andere kant... Uh, we, we hebben een indruk van wat mammoeten aten, hè, omdat we de, de, de maaginhoud en de darm hebben bestudeerd. Ja. En de planten die je dan vindt, die bestaan echt nog wel hoor. Dus uh, het eten, dat zou niet zo'n probleem zijn, denk ik. Oké, okay, maar goed, u vindt het desalniettemin onwenselijk. Uh, uh, ja, eigenlijk wel. Maar een nieuwtje uh, over een klein zaadje dat na 32.000 jaar is opgekweekt tot een bloem toe kan leiden. In ieder geval weer tot speculaties over het tot leven wekken van de mammoet. Ik dank u wel, Bas van Geel van de Universiteit van Amsterdam. Draag gedaan. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie kunt u vinden op kro.nl. Snel door nu naar Brussel, want daar zit Prem Radakishun... om te praten over rechtsextreme Hongaren. Goedemorgen, Prem. Nee, ik wil, ik wil dat tuiggeruit trappen, die Victor Orbán, Sven. Kan je je voorstellen, jij en ik? He, je, je, ik neem aan dat jij christen bent en dat wordt erkend in Hongarije. Maar mijn hindoeïsme is vanaf 1 januari... wordt het daar niet eens erkend als religie. Dat tuig moeten we toch wegtrappen, Sven? Je hebt het over Uit, de premier van Hongarije... Nee, dat hele land. Hij heeft twee derde meerderheid. Het zijn toch die stomme Hongaren die op zo'n teug hebben gestemd... dat hij dan een regering kan vormen als een soort fascistische Hitler daar. Je bent straks zelf aan het woord voornamelijk, begrijp ik? <laughs> nee, ik heb mevrouw Kathleen van Bremt en daar ben ik heel erg blij mee van de SPA. Een Vlaamse, en luisteraars, dat kunt u horen, we zitten net voor de mooie temberen die die Vlamingen hebben. En... ChristenUnie, de eenmans, de enige europeaan uh, Europees parlementslid... van de ChristenUnie, Peter van Dalen. En we gaan met hun een aangenaam gesprek hebben, luisteraars... over wat voor Europa we willen hebben... en of je in het Europese parlement moet zitten met fascistisch tuig. Maar om u even gelukkig te maken... en het past eigenlijk, zal zijn stem heel goed hier in het Europees parlement plat, uh, uh, passen... hier is de Bourgondische stem van Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In Almelo ligt het treinverkeer stil na de vondst van een verdacht pakket. Het gebied in een straal van 100 meter rond het station is afgezet en mensen moeten binnen blijven. En de explosieve opruimingsdienst is onderweg naar Almelo. Nederlanders zijn vorig jaar meer gaan lenen. Er werd voor 9,7 miljard euro aan leningen afgesloten. Een half miljard meer dan in 2010, zegt het CBS. Twee jaren daarvoor werd er juist minder geleend. En mensen staan ook meer rood, zegt het CBS. Op veel plekken waar gebouwen worden gesloopt, wordt nog lang niet veilig gewerkt. Dat zegt de inspectie. Een kwart van de slopers slaag, klaagt over vallend afval of te zware sloophamers. En ook klagen ze over de gebrekkige bescherming tegen asbest. En in de Syrische stad Homs zijn twee westerse journalisten omgekomen, melden Syrische mensenrechtenactivisten. Het zou gaan om een Amerikaanse verslaggever van de Britse krant The Sunday Times en een Franse persfotograaf. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkenveen en Breukelen staat 4 kilometer. Daar is maar één reishook open. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Drukte op de A2... De ring van Amsterdam, tussen Diemen en knopende Amstel, drie kilometer... heeft waarschijnlijk ook te maken met bezoekers aan een beurs daar. Van en naar Almelo rijden geen trein. U hoorde het ook al in het nieuws. Het heeft te maken met een verdacht pakketje wat gevonden is. Vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. radication. In de Europese Unie zitten wij samen met Hongarije, onze broederlidstaat. Maar die broederlidstaat is hard omweg om een fascistische staat te worden... in handen van ene meneer Viktor Orban. Roma en Sugenus worden opgejaagd. De mediavrijheid van burgers wordt steeds beperkter. De centrale bank en de rechterlijke macht zijn privé-instrumenten van de machthebbers geworden. De Hongaarse premier Viktor Orban lijkt meer op een Chinese dictator... dan op een Europese democraat. Deze en vele andere praktijken van de fascistische Hongaarse regering... gaan lijnrecht in tegen de aanspraken die wij hebben in de Europese Unie. En weet u met wie de partijgenoten van Orbán in het Europees parlement één fractie vormen? Juist ja, normen en waarden CDA. En waar u zou verwachten dat ze in het Europees parlement de Hongaarse fascisten eruit zouden trappen... wordt er niets gedaan. Ja, een paar vergaderingen en holle retoriek. Terwijl vanaf 1 januari Hongarije de Saoedi-Arabië van het christendom is geworden. Er is een absoluut een strikt heteroseksuele opvatting van het huwelijk en boeddhisme, hindoeïsme en de islam worden niet erkend als religie. En dat durft nota bene de Hongaarse eurocommissaris Laszlo Andor onze liberale, democratische premier Mark Rutte op het matje te roepen over de website van Blondie. De representant van fascisten die ons de vinger wil wijzen. Luisteraars, ik zeg genoeg is genoeg. Trap die Hongaren uit de EU terug naar hun achterlijkheid waar ze thuis horen. Wat vindt u? Wilt u met dit tuig van de regel in één Europese Unie zitten? Bel me op 0800-1121, mail naar NTR.nl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. E. Mm. Live vanuit het Europees Parlement in Brussel. Welkom bij Primtime. Peter van Dalen van de ChristenUnie, wat een eer dat u in mijn programma bent. Hoe kunt u met dat Hongaars tuig nog in één Europese Unie zitten? U bent toch een beschaafd mens, christendom, u bent erg van de bergreden en Jezus. En dan zit u met dit soort fascistisch tuig in één Europese Unie. Dag Prem, goedemorgen. Nou, het is, er wordt zeker wel wat gedaan tegen de Hongaren. Je zei net, er wordt niks gedaan tegen Hongarije. Ja. Dat is echt niet waar. Er is nu een procedure gestart tegen Hongarije. En dat doen we volgens de spelregels die we hier in Europa met elkaar hebben. Als een bepaald land verkeerde dingen gaat doen... dan hebben we als spelregel dat de Europese Commissie... dat is ja. de hoedster van de Europese verdragen... Ja. dat die aan de slag gaat om zo'n land aan te pakken. En dat is nu begonnen. De ja, Europese... hoe dan? Net een beetje bla-bla. Niks, geen blabla. bla. Er is een officiële inbreukprocedure gestart. Echt ja. een officiële procedure om Hongarije op een aantal terreinen... Te te beproeven en na te vragen van wat zijn jullie aan het doen. En dat is een officiële procedure die nu loopt. En op een gegeven moment trekt dan de Europese... Over hoe lang? Over tien jaar? Nee, die loopt zeker niet zo lang. De eerste fase hebben we al gehad. Ja. De Hongaren hebben afgelopen vrijdag een pakket ingeleverd van 100 pagina's met een reactie en met antwoorden. En de Europese Commissie is nu bezig om na te gaan, zijn dat de goede antwoorden? Zijn dat niet de goede antwoorden, dan zal de Europese Commissie binnen een maand de vervolgstap zetten. En daar gaan ze ook een rapport van doen in het Europees Parlement. Dus er gebeurt echt wat en we doen het wel volgens de spelregels. mevrouw Van Bremt, u, uh, uh, ik vind het echt leuk. U bent de eerste Vlaamse politica ja. in mijn programma. Oh, ja. Heel eer voor mij, dan. <laughs> ja, voor mij. U zat in die werkgroep die de resolutie tegen Hongarije heeft, heeft die voorbereid, zeg maar. Wel, mijn fractie heeft ja. um, um, heel erg meegewerkt samen met, um, met de liberalen in het Europese parlement, de groene, ja, een stuk de linkerzijde, hè, want ik hoor meneer Belder graag bezig. Maar, um, van Dalen. Van Dalen, excuseer, excuseer, ja. ja. <laughs> excuseer, ah, ik hoor meneer uh, Van Dalen graag bezig, maar zijn fractie, hè, de conservatieven, en zeker ook niet de fractie van, uh, van CDA, de EVP, hebben erg geholpen. Hè. Wat wij doen in het Europese parlement... Maar waarom, dus die christenen, die, die, die staan achter dat Saoudisch-christelijke Hongarite dat moet je aan hen vragen. Ik denk dat, uh, Meneer Van denk... Dalen, waarom hebt u niet meegeholpen in die veroordeling? Waarom hebt u de resolutie in het Europees Parlement vorige week niet gestemd? Um, uh, want in die resolutie, en die is er wel doorgeraakt, heeft het Europees Parlement heel duidelijk de voorwaarden gecreëerd um, uh, waar Orbán en zijn ploeg moeten aan voldoen. En ik ben... U zegt het een beetje onomwonden, maar ik ben het wel heel erg eens met uw verontwaardiging. Wat er in Hongarije gebeurt, kunnen we niet accepteren. Daar moet heel hard tegen opgetreden worden. Want je moet goed, je moet, je moet goed beseffen hoe gevaarlijk dit is. Hè? Um, als politicus... Hè? ...ergeren we ons soms wel eens aan de media. En zouden we stiekem ook wel wensen dat de media wat meer naar ons zouden luisteren. Maar gelukkig mag dat niet. Gelukkig zijn er scheiding van machten. En dat geldt voor de media en dat geldt voor de rechterlijke macht. Dat is cruciaal in een democratie. En daar raak je niet aan. En binnen de Europese Unie is daar geen plaats voor. Dus moet er opgetreden worden. Dus moet de Europese Commissie in gang schieten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Waar ik het niet mee eens met ben... Maar uh, eerst een ja, Van Dalen. Meneer Van Dalen, waarom heeft u de resolutie niet gesteund? Uw uh, christelijke broeders, die mogen hun, hun, hun tuigwetten maar maken. Ik heb de resolutie van de socialisten en de liberalen niet gesteund... omdat er al een procedure loopt. De Europese Commissie is op 17 januari jongstleden begonnen... met drie officiële inbreukprocedures... Tegen Hongarije. En dat is de spelregel die nu loopt. En om dan nu al, zoals de socialisten en de liberalen willen... om meteen Hongarije op voorhand uh, veroordeeld te krijgen... Volgens... voorhand? Het is toch duidelijk, vanaf 1 januari mag je daar... Je, de, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme wordt niet erkend. Het is mijn belastinggeld wat dat land uit de rotzooi moet halen. En ik ben hindoe, dus ik mag wel belasting betalen in Nederland... wat doorgesluist wordt naar die Hongaren die te lui zijn om te werken. Maar ondertussen wordt mijn religie daar niet erkend. Meneer Van Dalen, hoe bedoelt u? Als het gaat over die kerkenwet, dat is ja. een van de onderdelen in het pakket van ja. deze procedure. Hè? Ja. Want die procedure gaat tegen een aantal wetten die in Hongarije ja. lopen. Als het gaat over die kerkenwet, Hongarije heeft nu 14 kerkgenootschappen erkend. Ja. Ja. En dat betekent dat die kerkgenootschappen bijvoorbeeld uh, in aanmerking ja. kunnen komen voor financiële steun. Ja. En dat heeft Hongarije gedaan, omdat Hongarije daarbij de link heeft gelegd naar het verleden in Hongarije. Ja, ik snap het wel. Omdat een aantal kerkgenootschappen, zoals onder andere mijn kerkgenootschap, ja. het grootste zijn in Hongarije. Ja. Maar Hongarije heeft er nadrukkelijk iets bij geschreven. Dat moet u dan ook vertellen, meneer ja. Prem. Hongarije heeft namelijk gezegd, kerkgenootschappen, die ook een erkenning willen hebben bij de regering... Ja. die kunnen zich vandaag melden ja. en dan zullen we dat in behandeling nemen. Dus het is niet zo dat u op voorhand... Ik ben u als op voorhand Hindo uitgesloten, maar ze, ze, ze zeggen dat niet. Hey. Ik neem geen geld van hindoes uit de EU. Maar ik heb meneer Burger aan de telefoon. Die komt uit Hongarije. Goedemorgen, meneer Burger. Ja, heel goedemorgen, heer Frem. Weet u wat het maar. De is? De ja. Mensen die u, bij u komen of u uitnodigen van het parlement... Nou, die zou zo'n voorbeeld moeten nemen van de heer Orban. Want meneer Orban... Dat teug. ...die, die verdedigt de, de stelling van de Hongarije. Die zegt, laat Brussel ons niet vertellen hoe wij moeten leven. Meneer Rutte... Maar ze willen wel het geld nemen, nemen van Brussel. Van Brussel. Meneer, meneer, en, meneer Burger, als hij leven. zo moedig is, neem dan geen geld van Brussel. Wat ik van jullie Hongaren zo prettig vind, een grote muil opzetten... ...fascistische wetten maken, maar wel handje ophouden om ons belastinggeld te pakken. Meneer Frem. Ja? Meneer Prem, onze belastinggeld waarin wordt het naar Brussel gestuurd? Ik ben een AOV-er. Ik heb nog niet eens een tientje om per dag van leven in Nederland. Hoezo? Ja, meneer Orban, neemt, en meneer Orban neemt dat geld van u, alle BTW die u betaalt, moeten we naar Hongarije sluizen omdat die achterlijke idioten er een rotzooi van hebben gemaakt. Dat is niet waar, meneer Prem. Weet je wat is? Die, die parlementaire die hier in Brussel zitten, die moet je naar huis sturen, want die zijn als de dood, als nog meer mensen als Orban zou komen, dan vervalt de hele Europese Unie. En dat, daar oh, moeten we nee, naartoe. Dat, toe. Het, dat ja. zijn een stelletje criminelen in Brussel. Vroeger had je. Nou ja, ik zit hier, eh, de criminelen <laughs> zitten. Maar ik dank u wel voor het punt. Maar me, ja, me, dank mevrouw wel voor Van, het Van Brem. Ja, nee, maar het, het, wat hij wel een punt uh, heeft. Kijk, met een, met een land als Orban, meneer Van Dalen, mevrouw Van Brem, daarmee zet je een bel. ...aan onze Europese Unie-gedachten van vrijheid, gelijkheid, ja. Maar er zijn natuurlijk meer dingen aan de hand dan alleen Hongarije. Moest het alleen Hongarije zijn, dan zou ik me nog niet zoveel zorgen maken. Maar er zijn een paar dingen. Eén, um, uh, en dat is wat meneer Van Dalen ook wel zegt, en ik ben het daar voor alle duidelijkheid niet mee eens. Um, uh, er is al lang een strijd in de Europese Unie aan de gang. Is dit nu een Europese Unie van alle volkeren en van alle godsdiensten? Ja. Of is dit een Europese Unie gestoeld op christelijke... Het christelijke geloof. Ja. Hè. Ik vind, wij zijn een unie van alle godsdiensten. En dus moet er erkenning zijn voor alle godsdiensten. Maar dat is wel een heel groot debat dat er ook in dit Europese parlement aan de gang is. Meneer Van Dalen, Twee... eerst bij die analyse van mevrouw Van... We doen het punt voor punt, want anders... Ja. Het, het, het, het heeft ze gelijk in dit punt. Nee, ik vind dat ze niet gelijk heeft. Ik zei net al, in die wetgeving voor die erkenning van die kerken... Ja. Ik heb hem hier voor. Nee, nee, maar er zijn veertien kerkgemeenschappen nee, nee. Sorry, in het Hongarije erkend... ...en andere kerkgemeenschappen die willen toegelaten worden... ...die kunnen vandaag die toelating nog vragen. Er is niemand uitgesloten. Hongarije is begonnen met een groep. Maar die wetgeving is het groep... symbool, wat mevrouw Tuurlijk. Van Brems heeft, ...van de onderliggende dus, gedachte. Dat is de reden waarom dat de ECR en de EVP dat natuurlijk niet steunen... ...en eigenlijk stiekem een beetje supporteren... ...voor uh, wat er in Hongarije gebeurt... Zij wensen een Europese Unie waar, uh, waar het gaat over alleen het christendom. Nu, dat vind ik dat dat niet kan nou, dat natuurlijk. Daar heb ik bezwaar tegen, want ik heb de resolutie van de christendemocraten niet gesteund. Kijkt u de stemlijst ja. maar na. Ik heb onze eigen resolutie gesteund. En in onze resolutie hebben wij gezegd... we hebben in Europa spelregels. De Europese Commissie is hoedster van de Europese verdragen. Die heeft nu terecht het initiatief genomen... om een inbreukprocedure te starten. In Meneer Van Daanen, weet u waarom ik u vandaag heb uitgenodigd? Omdat ik vond... En nog steeds vindt dat de ChristenUnie een ontzettend fatsoenlijke partij is. Dat bent u. U bent een integere partij met integere mensen. Dan kunt u toch niet met goed fatsoen hier zitten en zeggen... Prim, er is een procedure gestart. U als christen moet het toch pijn doen dat Roma en Zigeuners opgejaagd worden in dat land. U als christen moet het toch pijn doen dat bepaalde mensen daar uh, uh, uh, geen vrijheid van denken hebben. Ik heb hier... Uh, Beste Prem, uh, maar ja, dat doet mij ook pijn. Maar we hebben... Net zoals bij het voetbal hebben we in Europa een aantal spelregels en die spelregels zijn nu in werking getreden. De commissie is begonnen om Hongarije aan te pakken in zijn procedure. En dat is de route die we nu moeten doen en dat is een snelle procedure. Daar hoeven we hoeven niet maanden te wachten. We weten binnen een paar weken waar we staan en dan kunnen we ook maatregelen gaan nemen. Dat hebben we in het verleden bijvoorbeeld tegen Frankrijk gedaan. mevrouw van Brecht, u had het net over, die, het net over kwaad, die Roma's, ja. u had het net over die Roma's, maar in zo'nzelfde procedure heeft Europa een paar jaar tegen Frankrijk een straf opgelegd vanwege het uitzetten van Roma's. Ja. Dus die procedure die stelt echt iets voor. Dat is niet zomaar een klein maar mevrouw dingetje. Van Brent, u en ik hebben te veel haast. We moeten dat de spelregels. Nee, het, gaat niet, het gaat niet alleen over haast. Het is goed dat er spelregels zijn. En ik heb eigenlijk nogal vertrouwen in de commissie dat ze al wat ze kan gaat doen om die wetten aan te passen in Hongarije. En zo niet komen er sancties. Maar er is toch ook nog iets anders belangrijk. Naast procedure, dat zijn natuurlijk waarden en overtuigingen. Hè. Um, en het is alsof we onze verontwaardiging niet mogen laten blijken. Dat is zo ontzettend belangrijk in de politiek. Dat we niet aan de hele Europese bevolking laten weten... dit. Pikken we niet. En ik wil terugkomen op de beller um, uh, ja. van daarnet. Ik, um, ik ben er niet voor, zoals jij blijkbaar, om uh, uh, Hongarije nu maar meteen uit de Europese Unie te zetten. Hè. Um, daar ben ik niet voor. Ik heb ja. ze liever bij ons, ja. dat we de dingen kunnen aanpassen, dan dat we aan onze grenzen een, een, een, een, een land hebben ja, dat, dat steeds meer afgeleid naar naar, Zal ik u wat naar, leuk naar, naar dictatuur. Maar ja. ik ben een democraat in, ja. in hart en nieren. En dat betekent. De Hongarije mogen beslissen om uit de Europese Unie te stappen. als zij vinden dat de fundamentele waarden van de Europese ja. Unie ja. niet op hen van toepassing zijn. Zij mogen uit de Europese, de Europese Unie stappen. stappen. Want meneer Van Daal, ik wil u voorlezen van, mij, van Marie. In dit Hongarije is er geen keuze voor de plaats van bevallen waar vrouwen willen. Erger nog, er is een uitslag van het Hoge Hof van de Mensenrechten in Straatsburg. dat heeft gezegd dat dit een vrije keuze zou moeten zijn. En nu zit de gynaecoloog- verloskundige Agnes Gerb. Twee jaar in de gevangenis omdat ze het recht heeft om te schrijven door thuisbevallingen te assisteren. Dat is een Europees land, meneer Van Dalen. Dat is een Europees land waarbij u collega's bent. Waar een vrouw in de gevangenis zit omdat ze helpt dat de vrouw thuis mag bevallen. Omdat meneer Orban het niet wil. Zit die vrouw vast? En daarom vind ik het dus terecht, uh, beste Prem, dat we nu in deze procedure Hongarije gaan aanpakken. En natuurlijk, ik ben het met mevrouw Van Bremt eens, ik heb ook mijn grote zorgen. Ik heb dat ook tegen meneer Orban gezegd toen hij hier afgelopen januari ja. was hij hier in, ja. in Straatsburg. Toen heb ik hem gezegd, meneer Orban... U moet niet in dezelfde val trappen zoals uw communistische voorgangers. Ja. Want wat deden die communistische voorgangers? Die kregen een grote grip op alle ja. onderdelen van de samenleving. Ja. En u moet oppassen, meneer Orbán, ja. dat u dat ook niet doet. Want in een democratie is ja. het belangrijk dat je met minderheden rekening houdt. En juist als je twee derde overwinning hebt gehaald in je land... dan moet je bescheiden zijn, voorzichtig zijn... en zorgen dat iedereen aan zijn recht komt. Meneer, en diezelfde rondwaardiging heb ik dus in januari... in het gezicht van meneer Orbán gezegd. Dat ziet u. Meneer Prins, goedemorgen. Goedemorgen, meneer eh, Prins, ik wilde u even op dat u nog graag de term fascisme gebruikt... En Jawel. ik meen te weten dat fascisme wil betekenen dat je met geweld bepaalde toestellingen wil nastreven. Maar dat doen ze met geweld, alleen met economisch geweld, met gevangenisstraffen. Nee, geweld hoeft met, met niet fysiek te zijn geweld. met het. Een... Nee, nee, nee. Fascisme, en, die, fascisme die is zeggen, ook instrumenten bevallen, van he? de staat maar die kwestie Prins, van het het is ook. daarvoor komt, dat kan ja. dus overtikken dat ter bescherming van de mevrouw van de dames is. Omdat misschien die thuisbevalling dat het een hogere babystertecijfer geeft. Dat weten we, daar zijn we niet van op de hoogte. En dan is er nog een andere Prins, vraag. Het... is nog een andere vraag. Ja, moet godsdienstvrijheid absoluut zijn? Stel voor, ik ben heteriaan en ik en ben hetlerig als een god en ik ga zijn ideeën als godsdienstvrijheid verkondigen. Ja. U zegt u dan, dat moet ik dan vrij kunnen doen omdat het godsdienstvrijheid is? nee. Ja. Ja, mevrouw ja? ja, uh, Fabriand. Ja. Nee, natuurlijk moeten ook daar zijn regels aan verbonden. Hè? In, in, in België, maar dat zal in Nederland niet anders zijn. Heeft het bijvoorbeeld lang geduurd voordat uh, de islam haar erkenning kreeg. Hè? Omdat ze moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Uh, ja. Dat heeft ook te maken kent met vertegenwoordiging enzovoort. ook kent u het werk van Wafa Sultan, een arts... <clears throat> Nee. de eerste arts die van de Verenigde Staten. Nou, het is dus de moeite waard om haar namens te googelen. Zij heeft ook een interview gegeven in oktober 2007. En zij zegt, niet de interpretatie, maar de islam zelf is het probleem. En het tweede quote van ja. haar is... Osama Bin Laden is de ware moslim omdat hij nee, nee. het leven van Mohammed kopieert. Dat zijn quotes van maar haar. Maar meneer Prins, ja. meneer Prins, two rights don't make them wrong. Dat feit dat je in saoedi arabië achterlijke idioten hebt... en het feit dat er een paar idioten nee, zijn die de, de islam verkeerd uitleggen... Maar geeft Hongarije het recht niet. Meneer Prins, ik ben meneer een meneer hindoe. Besef, u kunt me alles zeggen, maar het hindoeïsme is een wereldwijd erkende religie. En dat tuig in Hongarije zegt dat ik niet bij die kerk hoor, dan mag ik een aanvraag indienen. Maar ondertussen willen ze mijn belastinggeld. We hebben meneer Prins. We, we, meneer Prins, we moeten... Ja, dat zal ik zeker doen. Dank u wel voor het bellen. Mevrouw Van Bremt, Hartelijk bedankt. Mevrouw Van Bremt, ik krijg ook van Tjark een mail en die zegt... Het is ook het democratisch failliet. Griekenland is het financieel failliet. Maar als we zo een land... Nog als volwaardig land accepteren, is het ook een democratisch failliet van de Europese Unie waar we zo hard voor vechten. Als we het niet opgelost krijgen, heeft die mevrouw heel erg gelijk. Hè? Gelukkig in een democratie blijven we praten. We vechten niet, hè? we blijven praten om te overtuigen. Hè? Um, en de essentiële waarden in de democratie, met name vrije meningsuiting, hè? het feit dat je media hebt, um, uh, de scheiding tussen kerk en staat, dat soort dingen, daar zijn we het eigenlijk... Overeens. Alleen Viktor Orbán stapt die grenzen over. En als we er niet in slagen om de heer Orbán te overtuigen, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Er kunnen inbraakprocedures komen van de Europese Commissie, maar gelukkig bestaat er ook nog zoiets als verkiezingen. He? En ik ben, zoals ik daarnet al zei, een democrat in hart en nieren... ...maar ik geloof ook in die democratie. Ik denk ook dat de Hongaarse bevolking um, haar buik wel vol heeft... ...van de verpatsen van, uh, van uh, de heer Viktor Orbán. Dus ik ga er nogal van uit dat na een volgende uh, uh, verkiezing... ...er een andere meerderheid is. Maar wat is nu het addertje onder het gras? De heer Orbán is bezig met wetten te maken... Die alleen maar met een tweederde meerderheid, ja, want hij is. heeft hier nu vandaag tweederde ja. meerderheid, dat is raar natuurlijk, dat die alleen maar met een tweederde meerderheid terug kunnen aangepast worden. Ja. Ja. En dat moeten we ten alle prijzen vermijden. Dus ja, um, dat is ook de reden waarom zo, we zo hard roepen vanuit het Europese parlement. We moeten nu acteren. Meneer Van Dalen, één ding valt me op. U en mevrouw Van Bremt zijn in principale, in beginsel, vinden jullie beide dat, Hongarije te ver gaat. Mevrouw, u, u zegt dan, ik wil die procedure laten lopen zoals die is. En mevrouw Van Brem, die wil wat meer zeg maar, de fundamentele vraag stellen over wat voor Europa wil je hebben. Maar zolang Hongarije nu in deze situatie is en we wachten op wat er gebeurt uh, via de commissie... Vindt u niet dat we ook veel meer aandacht eraan moeten geven? Ik kijk, dit programma, en ik ga natuurlijk heel scherp erin... en ik noem ze fascisten. fascist en ik noem het tuig dat mijn geld wil hebben... want dan worden de nodige mensen boos en dan gaat men erover nadenken. Want wat ik nog erger vind, is dat bij de voorbereiding, ik merkte... dat bijna niemand in Nederland zich erom druk maakt. Men weet het niet eens dat Hongarije zo'n verschrikkelijk land aan het worden is. Dat is waar. Nou ja, die aandacht is er wel geweest. We hebben hier in Straatsburg in januari uh, een hele middag met Orbán erbij gedebatteerd over de situatie. En ik zei u net al, ik ben daar ook kritisch geweest tegen meneer Orbán. Ja. Maar als we nou uw stelling zouden volgen van we gooien ze eruit. Ik denk dat dat echt het democratisch failliet zou zijn. Ik vind dat we de route van de spelregels moeten volgen. Want als we ze eruit trappen. Dan geven we daar de fascisten echt kans. Want de echte fascisten in Hongarije bestaan ook. Ja. Dat is de groep Jobbik. Ja. Dat zijn van die mensen die lopen in zwarte pakjes ja. de hele dag met de rechterhand omhoog. Jobbik, Marga Sogred, Bos ja. Precies. En die club die wil uit Europa. en die willen een staat maken. Ja. net zoals Adolf Hitler. Ja. En als we nou Hongarije eruit zouden trappen. zonder met ze in de goede procedure te gaan opereren. dan wordt Jobbik de grote winnaar. En dan, dan hebben we die fascisten daar echt aan de macht. We hebben mevrouw Rieses en aan de naam te horen van Hongaarse afkomst. Goedemorgen, mevrouw Nee, Ories. Ik ben niet van Hongaarse afkomst, ik okay. ben bij Transylvanië, maar ik wil zeggen iets. Okay. Uh, alles is gerecht wat u heeft gezegd. En is een klote regering, maar jij kan niet de mensen daar in land allemaal als deze klote regeringen aandoen. Er zijn velen die niet voor zijn, er zijn velen die okay. willen anders. En ik vraag me af, als wij hem Uitgooien van de regering. Neem we wat terug als de regering ons bepaalt. Ah. Of helpen wij hem. Ja, nee, u hebt het punt ook mevrouw Reesers. We zijn allemaal wilderjaans. En zal Die... ons ook niet leuk uh, na gaan als iedereen ja. zegt. Ja, maar jullie zijn allemaal rode extremisten. U, u, u hebt helemaal gelijk mevrouw Reesers. Dank u wel voor het bellen. Want mevrouw Van Brem. Ik moet zeggen, wat ik krijg ook hier van uh, Anton eentje. Natuurlijk moeten er in dit soort omstandigheden snelle maatregelen vallen. Hoe zou onze vorm van democratie opleggen? Als je lid wil worden van onze club, dan gelden daar de spelregels van die club. Je kiest er dus zelf voor. De spelregels niet accepteren, dan ook geen lid van de club. Maar waar deze helemaal, mevrouw Rees ja. me wel aan het denken zet. En ik begin, mevrouw Van Bremt, ik was eerst fel. Maar nu begin ik te denken, ja voor die minderheid die in dat land onderdrukt wordt door Orbán... Ze moeten in de Unie blijven. De EU, blijven. Maar dat is, allee, dat is ook het economische deel van het verhaal. Want um, we zijn nu over democratie ja. bezig, heel erg belangrijk. Maar het gaat enorm e slecht in Hongarije. Ja. Hè? De munt uh, doet het enorm slecht. En, en de mensen verarmen zien er ogen. Dat is trouwens een heel probleem van de hele Europese ja. Unie. Um, uh, en, en, um, dus de mensen in Hongarije staan er slecht voor. En daar gaat mijn hart naar uit. Daar ben ik mee bezig, niet met Viktor Orban. I don't care about Viktor Orban, maar ik ben echt wel bezig met de mensen daar. En, uh, um, uh, en daar moeten ze in de Europese Unie krijgen. Ja. Uh, moeten we ze in Blijven. de Europese Unie houden, uiteraard. Ja. En moeten we terug perspectief geven. En dat geldt ook voor de Grieken. En dat geldt ook voor de Italianen. Ja. En dus dat is het, dat is het echte debat um, uh, uh, waar we voor staan. Wat voor soort Europese Unie hebben? En zijn we nog bereid? En ik zeg dat heel uitdrukkelijk Meneer op de Nederlandse radio. Komt, omdat komt het omdat zij zo'n mooie vrouw is? Is, want ik begin te bezweken. Ik weet niet hoe het komt. Maar ik zit net te denken, meneer Van Dalen. In het argument van mevrouw Van Brempt en van een heleboel uh, mailers en Bellers. Uh, uh, uh, eigenlijk moet ik dus niet zo fel zijn. Want u bent al bezig. en je moet ze erin houden. En je moet ze. Kijk, ze hebben dat geld van ons nodig. En om dat volk te helpen. moet je met zo'n Orban. met dat teug toch wel samenwerken. om hem terug te brengen naar de beschaving. Kijk, ik zei net al. Als we zouden doen uh, wat u voorstelt en we trappen ze eruit... dan gaat het land echt kapot. Want dan krijgen de fascisten van Jobbik daar... de staat van Adolf Hitler, die ze altijd zo hadden gewild. Ja. Dus we moeten grip houden op dat land. Dat doen we volgens de spelregels. En dat doen we ook op begrotingsgebied. Want Hongarije ja. heeft een hele zwakke begroting. Ja. Het begrotingstekort is daar enorm. Ja. En we zullen waarschijnlijk volgend jaar... ook een deel van de regionale subsidies die Hongarije krijgt gaan stoppen. En op die manier dwingen we dat land om binnen het kader van onze spelregels in Europa te blijven. En dat moeten we ze doen, we moeten dus vasthouden aan Hongarije... en ze corrigeren, maar eruit trappen... Dan gaat het pas echt fout in En mevrouw Van Brempt, u doet zendingswerk op de Nederlandse radio om Nederlanders uit te leggen waarom de Europese Unie zo goed is. Ja, absoluut. Want ik maak me erg veel zorgen over, um, <coughs> nee, zeg maar. over het debat in Nederland. Niet over het debat, vind het goed dat er een debat is. <coughs> maar vroeger waren België en Nederland samen ja. met Luxemburg. Weet ja. je nog, weet je nog, de Benelux? Ja, He? de, grondleggers, met Duitsland ja, en de Frankrijk. grondleggers van de Europese Unie ja. en een belangrijke tegenmacht. Ja tegen de as Frankrijk-Duitsland. Ja. Vandaag is dat helemaal weg. Ja. En is er een, uh, een as Frankrijk-Duitsland-Nederland. Ja. Um, om in de hele Europese Unie steeds maar verdere saneringen door te voeren. Griekenland net over de afgrond ja. te duwen. Um, de bevolking verder te verarmen. Uit de grote ideologie van uh, begrotingen moeten, uh, moeten op orde staan. En de werkende bevolking moet de prijs betalen. En ik maak me daarover zoveel zorgen. Want dat ondermijnt de democratie in de Europese Unie. En, um, uh, en ik, ja, ik doe inderdaad zendingswerk in Nederland. Ik hoop dat ik veel Nederlanders kan overtuigen. Om daar eens goed over na te denken. Want Europese solidariteit, dat betekent nog iets. Hè. Er is trouwens nog meer nood aan Europese solidariteit en jij zei er net, en daar was ik helemaal niet mee eens het kan toch niet dat mijn belastingsgeld van Nederland naar Hongarije gaat ja, er gaat ook heel veel belastingsgeld van andere lidstaten naar jou hè? dat is ja. de essentie van, uh, van solidariteit ja, van en, Mevrijf, daar tegen, en daar staat wel okay. iets tegenover natuurlijk, maar... ik wil even zeggen dat ik voor argument's ziek, ik ben een ik maak deze uitzending ook uit het Europees Parlement, mevrouw ja, Van Bremt... omdat ik waar. vind dat, dat we van Europa moeten houden. Nederland verdient er heel veel geld aan. We zijn een sterk land in Europa. Wij exporteren naar die Grieken en daardoor Absoluut. die Grieken te weinig naar ons. En ik vind dat Europa vrede heeft gebracht en welvaart en veiligheid. Dus meneer Van Dalen. Maar Prem, mag ik op dit ja. onderdeel nog wat België-zending doen? Naar mevrouw ja. Van ja, Bremt toe. Ja. Want als het gaat over deze Hongaarse zaak en de inbreukprocedure die gestart is tegen Hongarije... daarin hebben en Nederland en België... En Luxemburg samen heel nauw opgetrokken en de commissie opgeroepen, we gaan nou alsjeblieft die procedure nog. starten. Toe dus toe in nog. dit opzicht hebben we de solidariteit <laughs> Evandale... betracht die echt nodig heb... was. Absoluut, dan zijn we het weer al eens. <laughs> alle, alle mannen werden broeden. Wat ik erg leuk vind, psychisch één ding nog, want we hebben nog anderhalve minuut, uh, de psychische dingen, het zat in het ijzeren gordijn dat Hongarije, hè? dus moeten we ze ook niet psychisch opvoeden, want ze moeten ook nog hè, uit dat fascistisch denken van het, het uh, zogenaamde pseudo-communisme komen. Dus is, ben ik niet te, te fel en Je ongedulde. bent het wel ja ik denk, um, dat klopt ook, wij gaan er soms te snel over. Hè. Um, democratie heeft tijd nodig. Hè. Um, corruptiebannen, um, uh, heel de bevolking be betrekken bij je beleid, dat heeft gewoon tijd nodig. Dus um, laten we hopen dat dit een wat slechtere passage was hè, in de korte geschiedenis van Hongarije in de Europese Unie. En um, dan zie ik de toekomst voor Hongarije wel weer um, wat beter in. 50 op korte, meneer Van Dalen. Prem Nederland heeft er ook honderden jaren over gedaan om een democratie te worden. Laten we nu Hongarije opvoeden en met hen optrekken Zodat Europa weer één wordt. En om die Hongaren te pesten draai ik nu Roma-muziek. Ik dank mijn gasten, hartstikke bedankt. Alle deelnemers en vooral de Nederlandse en Europese belastingbetalers. De Nederlandse betalers zijn de co-financiers van de publieke omroep. Luisteraars, zo meteen komt de Vara er met de gids.fm. Printtime is het programma van de NTR. Tot morgen, namaste, dag en ja, leven de Europese Unie. Dank u. <laughs> Natuurlijk kunnen we het hebben over slechte jaarcijfers en faillissementen. Maar Trosse in Bedrijf heeft het liever over... Ondernemers die risico durven te nemen. Als ik zo hard kan werken voor een baas, waarom zou ik dat niet voor mezelf gaan doen? Ondernemers die durven te dromen. Ik hoop natuurlijk uiteraard wel dat elke vrouw in een nachtkastje heeft liggen, ja. Bedrijven die het net iets anders doen. Dus u zijn verdrievoudigd in de 14 jaar tijd. Ja, dat is knap. En moedige innovators. ik Moedig nu dat u gewoon uit lijnwater <laughs> ja. vult in fles. Ja. Dat is goed. Dat wordt Tros in bedrijf, met Bas van Werven. Iedere zaterdag op kwart over 1 op Radio 1. Het nieuws.